Ze en natte, we zitten in het café. Kan me maar niet vatten, doe er gelijk maar twee. Een avondje uit als ze een deed gedacht. Observeer de situatie, hoop dat ze naar me lacht. Begin conversatie, maak lungelege grappen. Laat me toch niet kennen, zal ze me toch betrappen. Op die blikken en dat blozen, ik niet uit mijn woorden. En som, maar dan na een half uur begint het gesprek te lopen Voelt het niet meer zo zuur Cross my fingers, zit te hopen Op een in haar blik en schijn in haar ogen Waar ik steeds naar zoek heb nog niets voor gelogen Aan een tafelplaats voor twee zitten wij gaan door de zee Pak je olijven en wat pindas erbij Gaat goed, zo keer de tijd. Om ons heen wordt het wat drukker. Het wordt later en gezellig. Krijg haar Facebook en haar nummer. Vind ik cool en beweer het stellig. Ze komt wat los, zo, blijf door gaan praten. Zo luister ik aandachtig. Terwijl de kroeg al gauw zal sluiten, ben ik chill en ik vind het prachtig. Het is tijd naar huis te gaan Het licht brandt luid De hoogste tijd ook te gaan staan We stappen door de deur, die houd ik voor haar open Het is laat en biet eraan naar huis toe te lopen In het hols van de nacht Spreken wij de avond door, hebben echt genoten Ben vrij verbaasd dat ik me nergens aan stoor Ze vertelt me mooie verhalen in landen spreek verschillende talen. Voel me langzaam verzanden in zachte emotie. In stil... Alsof zij zingt diepe zachte tonen die in mijn buik resoneren Met haar gevoelens die ik heb kennen leren Het is een vreemd gevoel dat ik niet goed kan uitleggen Weet je wat ik bedoel? Ik heb zoveel nog te zeggen We staan bij haar thuis en ik zet haar netjes af En ik maak mijn exit, mijn hart krijgt rust als een graf